Jongen. Ik zal kijken of de bisschop thuis is. Hè? Laat niemand aan de wagen komen. Blijf wakker en geen geintjes. Ja? Goedemorgen, waarde. Ik ben er dood, de kleermaker. Is de Eminentie thuis? Als u monseur bedoelt, de bisschop is aanwezig. Hebt u een afspraak gemaakt? Eh, jazeker, om 11 uur precies. Precies, zei Eminentie. En hier ben ik, trappelend van ongeduld, als een oude hoer uit Dublin. Juist. Uh, hebt u het uh, gevaar meegebracht? Ja, ja, uh, dat ligt buiten in de bestelwagen. Mijn knecht kan het brengen. Goed zo. Wilt u me dan volgen? Uh, een ogenblikje, ik zal het de jongen even zeggen. Paul! Paul! Oh. Oh. Oh. Alle heilige die ja. Ho! Kom nou, blijf er niet in die wagen maffe. maffen? Ja, neem me niet kwalijk hier, waarde. Die snotap is een nagel aan mijn doodkist. Hé, hey, breng de kleren van zijn eminentie mee. Ja, door de achterdeur natuurlijk. Eingang voor de leveranciers, idioot. Ja, komt u maar, deze hey, Dank u, wel, waarde. Ik vraag me af waarom de bisschop boven een berg moet wonen. Dat is dichter bij God, denk ik. En misschien, daar heb ik geen verstand van. Ik weet alleen dat er een heel eind van de kroeg vandaan is... Als waar dat me niet kwalijk neemt. keel uh, is zo droog als die van een oude geit. Monseigneur zal u zonder twijfel een glas sherry aanbieden. Denkt u? Ik, ik dacht dat u niet dronk. Oh, sherry betekent gastvrijheid, meneer Oudout. Het is geen drank zoals u en ik... Euh, <coughs> ...zoals u het gewend bent. Daar was. heb ik gelijk in. Ja. Monseigneur komt zo. Uh, wat moet ik doen? Hoe bedoelt u? Uh, ik ben geen vijftien jaar in de buurt van een kerk geweest. Zou u dat merken? Ja... U ruikt waarschijnlijk naar zwavel. Ja, misschien denkt u dat de duivel in zijn klauwen heeft. Mm. <laughs> Maakt u zich geen zorgen, meneer Oudhout. Volgens mij ruikt u naar whisky. Zover ik het kan beoordelen, geen sprankje helft uur bij. Godzijdank. Uh, moet ik ze erin kussen? Natuurlijk. O, op mijn knieën? Maakt het niet, het schaadt ook niet. Groot, God, is mijn broek me niet scheurd. Geen paniek, meneer Oudhout. Onze eet u heus niet op. Ja, ik ben bang dat... Maakt. Let u in Zemers naam wel op uw taal. He? Meneer O'Dowd? Uh, ja, uh, excellentie. Kussering. Uh, <coughs> Wat zeg je, mijn zoon? Uh, uh, dank u, uh, uw genade. Je kunt opstaan. Kruiperigheid en eerbied zijn niet hetzelfde. Uh, nee, dank uh, u. Meneer O'Dowd heeft uw nieuwe gewaad bij zich. uitstekend. Van de fijnste moiree O'Dowd? De allerbeste zijde. Een hertogin zou er jaloers op worden. Dat is niet bepaald mijn ambitie. Sorry, oh, maar zo bedoelde ik het niet. Oh, dus. het is al goed, mijn zoon. Wink je niet op. Ik veroordeel je niet tot de brandstapel. Tenminste, voorlopig niet. God zeggen ze Zo is het. Soldaten dominum om gentes. Het gebed is de enige taal die we allemaal verstaan. Zelfs al zijn we niet zo erg goed in Latijn. Wat, pater? Mm, eh, inderdaad, monseigneur. Door onze kennis van Virgilius komen we niet in de hemel, is het wel? Nee. Maar door onze liefde voor de Heer en door Hem te dienen. Alleen daar. Zeker, precies. Zo voel ik het ook, ja. Ah, daar is de jongen. Ja, eh, zet de dozen hier neer, hè. Ja, mooi zo. Ja. En pas hem weer goed op de auto, hè. Pure moiré, De beste kwaliteit. Afgezet met Hermelijn? Nou, oh, echte eminentie, echte Hermelijn. U vindt geen betere in heel Ierland niet. Ziet er goed uit, ja. Wat vindt u, Pater? Een prachtige waterpozer. De kleuren die fonkelen in het licht. Ja, werkelijk. Als een gebrand schilderd kerkraam. Is de baret niet een beetje te groot? Wat vindt u? Nu, nee, zit wel goed, lijkt me. Het past als een kurk op een fles? Ik geloof niet. Um... Dat wij nog sherry in huis hebben. Is het wel, pater? Uh, uh, uh, uh, nee, monseigneur. Jammer, jammer. Hoewel een beetje abstinentie, What? onthouding, is altijd goed voor de ziel. Dat ben je er maar mee in, zodat. Helemaal. Ik zeg altijd. Ja. Dat je het altijd zegt, is het maar vervelend voor je me nog eens te zeggen, vind je ook niet? Uh, uh, natuurlijk, uh, uw genade. Uh... <coughs> uh, uh, uh, Spreek de bisschop aan met monseigneur. Wat ik? Zeg monseigneur. Oh ja, uh, uh, uh, monseigneur, is het geen prachtig gewaad, een ware streling voor de ogen? Toch draag ik geen hermelijn en zijde. Je bedriegt jezelf. Ik draag een gewaad van verpulverde stof over broze en vergane beenderen. Ik bedrieg mijzelf niet. God spaar u. Memento homo, quea pulvis es, et in pulveram reverteris. Amen. Amen. Amen. U kunt niet naar binnen, zeg ik u. Monseigneur is bezig. Ik moet hem spreken, ik heb hem een ogenblikkelijk nodig. Kijkt u even wat er aan de hand is, pater. Ik, ik geloof dat er mensen voor de deur staan, Monseigneur. Uw scherpzinnigheid verbaast me. Laat ze dan binnen. Ze hebben zich niet aangemeld. Ik sta ter beschikking. Voor de gelovigen sta ik altijd ter beschikking. Ja, maar ik je kunt gaan, uh, Oda. Wil je zo vriendelijk zijn die andere deur te nemen? God zeg je, mijn zoon. God zeg je nu eveneens. Adem. Laat haar binnen, pater. Wie zo ook mag zijn. Ze schreeuwt hard genoeg om de doden te wekken. Laat haar binnen, zeg ik toch. Monseigneur, God helpen mij. Ze zijn verschrikkelijk u tegen. Oh, goede vrouw, beheers je. Het spijt me dat ik zo tekeer ga. Het is een heel eind lopen naar u toe. Ik ben over mijn zenuwen. Kus de ring. Wat? Laat mij. Kan ik iets voor u doen? Moet hij hier blijven? U schijnt te vergeten dat ik priester ben. Ik ben de persoonlijke vertrouwde secretaris van Monseigneur. Niet zo hoog te avond, pater. Als het een kwestie is van geheimhouding, heeft deze dame het volste recht. Zoals u wenst, Monseigneur. Inderdaad, zoals ik wens. Ik bel als ik u nodig heb. Goed. Maar well, nu, mijn kind. Ik wacht. Monseigneur. Ja. Ik hou kippen. Zo. Ja, zes hennen en een haan. Meer niet. Ik ben een gelovige vrouw, God zij geprezen. Ik ga elke dag naar de mis. Dat doen mijn zoon en mijn dochter Mary ook. De kerk verbiedt de gelovigen niet om kippen te houden. In genesis wordt er gewacht gemaakt van het gevleugeld gevogelde je wit. Ik mag gerust zeggen, de kerk boedert een dergelijke bezigheid aan... ...die niet anders dan prijzend waard genoeg mag worden. Met de beste wil van de wereld. Ja, maar Zoals de... ik al zei, met de beste wil van de wereld... ...kan ik in deze handelingen niet zonders ontdekken. Hoewel de kerkvaderen zich niet al te duidelijk hebben uitgesproken over deze materie. Maar het legt eieren... Ook hierin meen ik geen reden te zien meer over deze zaak te beraden. Het is een natuurlijke en zegenrijke handeling. En al schoon ik niet voornemens ben in te gaan op het vraagstuk van de vruchtbaarheid, daar het heidens en um, andere associaties met zich meebrengt, geloof ik toch dat je dankbaar moet zijn voor een zo ijverig dier dat aan Gods gebod gehoorzaamd weest, vruchtbaar en vermenigvuldigd. Ik voor mij neem graag een eitje bij de thee. Gespikkelde eieren, ik verzeker, ik heb een kind, er is geen bisschoppelijke goedkeuring nodig wat eieren betreft. Behalve natuurlijk in de vaste tijd, dat is iets anders. In het kanonieke recht is daaromtrend alles beschreven en vastgelegd. Dat weet je natuurlijk. Maar monseigneur, u begrijpt het niet. Het is een haan. Pardon? Een haan. Waar? Die de eieren legt. Hanen kraaien. Ze leggen geen eieren. Nou, deze doet het wel. Gespikkelde. Sommigen met dubbele dooiers, net als hen. Ze kraaien. De plichten zijn verdeeld. De een kraait, de ander legt eieren. Heel eenvoudig. Je houdt me op, mijn beste. Ik zweer het, monseigneur. Zweren niet, lieve kind. Een eet is een ernstige zaak. Als die te licht wordt genomen, kan het de meest funeste gevolgen hebben voor je zielenheil. Er zijn hierover uitspraken van de heilige Ambrosius. En ik heb de uitspraak van de beambte die over de eierenmarkt gaat, als u me het niet kwalijk neemt. Hij heeft er een uit zijn weer getrokken. Een duivelsei. Deze haan is niet alleen een kraaier, monseigneur. Hij legt, zo regelmatig als de zon opkomt. Ik zal hangen als het niet waar is. Het lijkt mij dat dit probleem eerder op de boerderij thuis hoort... ...en in de bichtstoel. Het is trouwens biologisch onmogelijk. Ik mag dan wel een bisschop zijn... ...maar ik weet toch ook wel het een en ander van hen af. Maar mijn dochter heeft het hem zien doen. Wat? Kraaien of leggen? Allebei, monseigneur. Tegelijk? Nee, natuurlijk niet het een aan Ah, zo. Maar waarom kom je eigenlijk met deze kwestie bij mij? Het heeft iets van een voorteken. Er gebeuren dingen die u niet zou geloven. Dingen die je je hele leven hebt gewenst. Sommige mensen in het dorp denken dat hij een heilige vogel is. Dat maakt me bang. Ze vragen me bijvoorbeeld, heeft hij een ei gelegd? En als ik ja zeg, dan doen ze een wens en dan krijgen ze wat ze wensen. Oh, het is heel vreemd, monseigneur. Bij gelovige onzin worden de mensen in Ierland nooit volwassen. Blijven jullie eeuwige spokers en voortekens en vreemde dingen geloven? In plaats van een zulke onzin zou je aan je ziel moeten denken. Op je knieën, vrouw! Ik zal je zegenen. Dan wordt je domme hoofd wat helder. Maar, monseigneur... Nu is het afgelopen. Kneel. In nomine patre, filii et spiritus sancti. Amen. Ga nu in vrede en hou mij niet langer op. Ja, monseigneur. Laat deze vrouw uit. Komt u de, deze deur uit? Maar ik verzeker Kom, u. Dan valt de bisschop nog niet langer lastig. Oh, hij legt eieren, ik zweer het. Hoe vroom de gelovigen ook mogen zijn. Mijn god, ze zijn soms oerdom. Uw geduld is een gave, monseigneur. Zoals alles. Een grave God. Wanneer komt de secretaris van de kardinale Dublin aan? Vrijdag om elf uur s ochtends. Ja. De subsidie uit Dublin is van groot belang. Bent u dat met mij eens? Ja, monseigneur. Dak. U weet dat het, het lekt. Van de kerk. En van mijn paleis. En van uw paleisje. Ja. Daar moet ook iets aan gedaan worden. Hoe kan ik ooit een autoriteit zijn als ik een paraplu moet dragen in plaats van een maître? Het is absurd en onwaardig voor een van de opvolgers. Van de apostel. En het tocht. Met een paar duizend redden we het wel. Dat dacht ik ook wel, Monseigneur. Vreemd. Heel vreemd. Ik vraag mij af. Wat? Niets. Kom, we gaan naar de kapel. Ik ga met u mee, Monseigneur. Vanzelfsprekend, Karen. Wij gaan samen. In vrede. Kind. Zie je niet hoe moe ik ben? Ik heb urenlang over een hete, stoffige weg geschout voor niks. Moet je maar naar nou mijn hoofd komen, zaniken. Maar moeder, de haan. Je maakt me stapel gek. Wat is er gebeurd? Hij heeft weer een eigen licht. Weer? Ja. Net toen u weg was. Gespikkeld? Ja. Als het achterwerk van een zieke koe. Zoiets zeg maar niet, kind. En knoop je blouse dicht. Schande, zoals jij erbij loopt, een goed katholiek meisje die haar borst als een circuskind aan Jan en allemaal laat zien. Was Kevin hier? Ja, moeder. Dat dacht ik al. Het is een aardige jongen moederhuis. Ja, dat wil ik best geloven dat hij aardig is. Maar of hij fatsoenlijk is in de zomernacht bij de heg, nou, dat weet ik nog. Hij is dan. een goede jongen, hij gaat iedere zondag naar de mis. Ja, licht, met een oom die priester is. Als u durft weg te blijven, krijgt hij een pak slaag. Wat zegt u nou van die haanmoeder? Wat moet ik zeggen? Een groot gespikkeld ei. En hij kraaide of hij erin zou blijven. Triomfantelijk. Net het, het trompetgeschal op de dag des oordeels. God behoed ons. Is het niet fantastisch? Hoe bedoel je? Oh, dat weet u best. U bent alleen bang om het toe te geven. De laatste keer dat hij een ei legde, kreeg Joy een drieling... De keer daarvoor verkocht Mike zijn land aan een vreemdeling die die nog nooit had gezien. nadat hij jarenlang god weet hoeveel Novena had gebeden. En de keer daarvoor, toen dacht Doris dat ze geen kind kon krijgen. en toen was ze al drie maanden zwanger. Ha, weet u dat niet meer, moeder? Zulke dingen mag je nog helemaal niet weten. Het is waar, moeder. Daar weet ik niks van. Ik luister alleen naar wat de goede priesters me vertellen. en monseigneur, de bisschop. Dat is genoeg voor een arme, eenvoudige vrouw als ik. Daar is hij. Wie? De haan, mijn held. O moeder is hij niet geweldig? Hij stapt als een koning. Oh hij is zo mooi. Mijn held. Kom bij mijn schoonheid. Hou op, stomme meid. O moeder, nou zal het ons goed gaan. Hij heeft naar me geglimlacht, echt. Hij weet alles. Hij weet alles, mijn schoonheid. Nog een whisky met water, alsjeblieft. Een dubbel? Natuurlijk. Bestaat er een andere maat? Je bent in goede conditie vanavond. Mag die klaar, hè? Wat drinkt u van me? Een kleintje maar, Mark. Bedankt. Niet te danken. U bent zo ongeveer de enige in dit nest... ...die een glaasje met me wil drinken. Ze houden me allemaal voor verdoemd. Zelfs de oude Bisschop... ...zou hem het liefst op de brandstapel gooien... ...als hij daarvoor de permissie krijgt van Dublin. Atheïst zeggen ze van me. Godzame. Dat vindt hij net zo erg als wanneer je protestant bent. Als je het mij vraagt, geloven ze dat de duivel in eigen persoon... ...mijn stukjes in de krant schrijft met zijn gespleten hoef... op de schrijfmachine en kwispelend met zijn staart. Maar ik heb eindelijk iets goeds op de kop getikt. Wat je zegt. De priester die er met zijn van vandoor is. Of een communist die de nonnetjes heeft verleid. Nee. Ik ken je zo langzamerhand Mark Fenton. Mij kan je niks wijsmaken. Wacht maar. hè. Vertel op. Ik ga het hele papige van Ierland in zijn hemd zetten. Mm, juist, ja. Dat wordt me een schandaal. Let op mijn woorden. Het is alleen nog een kwestie van het juiste tijdstip kiezen. Het juiste tijdstip is heel belangrijk, meneer Kiever. Dan ga je gang, als het je gelukkig maakt. Gelukkig? Zeker maar. Ik heb een verhaal te pakken dat ik niet in mijn stoute droom had durven dromen. Jouw hersen zijn door ons in de drank weggespoeld. Je bent een ketter, daar ben je. Wacht maar, dat is alles wat ik zeg. Wacht maar, vette kapitalist. Ik zal jullie een bom onder je gat leggen. Voor je dat weet zijn jullie er allemaal geweest. Goedenavond, oom Stalin. Ah, daar hebben we ons kleerwagentje. Goedenavond. Ik heb me laten vertellen dat jij vandaag met je oude handel bij de bisschop bent geweest. Uit mijn krijg je niks. Mij kan je vertrouwen. Ik zwijg als het graf. Jazeker. Net als over Morin. Hou op over Morin? Die heb ik eruit uitgesmeten. Om twee uur s'nachts. Hm. Wie dat gelooft. Mijn woord van de heer... Ze is en gaan biechten. Jammerend als een zeug op weg naar de slachter. Ach, die meid was die goed bij de hoofd. Zie je er nooit meer? Nee, ze is weg. Maar mooi. Hier moet je eens na laten kijken. Wacht maar, Rodout. Heb je de bisschop die ik verder aangekleed, hè? Zag hij er chic uit? Chic genoeg om indruk te maken op die hoge Pieter Dublin? Hij zag er machtig uit. Je kan zeggen wat je wil, maar de bisschop is een bijzondere man. Zoals hij gisteren tegen mij was zag. Daar ken je de echte heren. Mooi zo. Ik weet dat je zijn ring hebt gekust. Natuurlijk heb ik ze ring gekust. Dat hoort, Mark. Dat hoor je te doen. Max, alsjeblieft. Ik heet Max. Geen Mark. Die oude Therese was er ook, hè, bij de wisschop. Ik hoor dat ze zijn furie te keer is gegaan. Is dat waar? Ik zeg niks. Ah, de vertrouweling van de paap, de kerkzemel. Ik zeg geen woord. Ach, ik weet toch waar het om gaat. Om het wonder. Het wonder? Waar heb je het over? Ik laat me er verder niet over uitkieven. Maar ja... Ik weet wat hij bedoelt. Wat dan? Therese's haan, die al door eieren legt. Oh, dat... En verdomd is het niet waar. is. Gekke dingen gebeuren er. Het is de goddelijke voorzienigheid, zeggen ze. Ah, Ze kletsen als kippen zonder kop. Het heeft niks om het lijf. Misschien niet, maar ze zeggen dat er een man uit Engeland gekomen is... die de haan wil kopen. Ze zeggen voor duizend pond. Mm -hmm. Ja, niet dat ik hem pond ontmoet. Ik heb zelfs gehoord dat de Bisschop zich geïnteresseerd is in die hand. Hij gaat er waarschijnlijk met de secretaris van de kardinaal over praten. Ja, hij schijnt toch uit. Het is een feit, waar ik leef. Therese krijgt een machtpositie. Let op mijn woorden. Of het om een wonder gaat, weet ik niet. Maar de mensen geloven erin. Therese zal er wel bij varen. En dan heeft ze nog die mooie meid. Die dochter van de. Het zou me niks verbazen als die vandaag en morgen een man in de haak sloeg. Oh, lief meisje. U Patrick het een oogje op de, zegt men. Inderdaad. Het gerucht gaat dat hij met haar trouwt als u uw toestemming geeft. Misschien. Dan moet hij er gauw bij zijn, want ze heeft het van de jonge Kevin te pakken. De zoon van de bakker. Dat heb ik tenminste gehoord. Knap stel zou dat zijn. Kevin, die lange sleugel. Die leeglopen die nooit weer uit. Moet. Precies. Ze is voor zijn neus waard. Zijn familie bezit geen rode duit. Niemand moet hun brood. We hebben behalve een paar halfdode muizen. Dat kan zijn, maar Mary is dol op hem. Ze zullen wel proberen om het uit haar hoofd te praten. Dat zou ik ook zijn. Maar liefde overwint, meneer Kiever. Ik, ik, ik, ik wist niet dat het zo is, als was. Als ze ja. aankrijgt, meneer Kiever, en nu Patrick luistert er niet naar... ...ben ik bang dat hij geen kans bij Mary maakt. Ja, hij moet er als de kip bij zijn... Hij mag nog wel een wonder spreken als het lukt. We hebben geen eens meer tijd voor een weesgegroetje. Ik ga direct naar Therese. Zou ik doen als ik u was. Hey, kijk meteen eens achter de hooiberg als het niet te donker is. Therese wou mijn jongen graag als schoonzoon. Maar ik aarzelde. Weet je wat jij bent? Een gierige oude boer. Wat kan je die meegift schelen? Therese's boerderij is nou ook iets waard? Daar zit wat in, ja. Als jouw zoon Merrie krijgt, heb je het allemaal aan te danken. Ai, ah, houdt me voor de gek, ketter die je bent. Smeet het ijzer zolang het heet is. Ik ga vanavond nog met Therese praten. Doet u dat, meneer Kiefer. En als u gefluister en ritsel hoort bij de Hooiberg. Denkt hem maar dat het, het ratten zijn of dansende muizen. Of misschien die kleine mannetjes, de kabouters die zonderlijke dingen aan het doen zijn. Wel te God geven dat we morgen een paar glazen kunnen drinken op een feestelijke gebeurtenis. Goeienacht, meneer Kiever. Hm. Alle mensen, <laughs> dit wordt een prachtverhaal. <laughs> Mary, liefste. Ja, wat is er? Sliep je? Nee. Je was zo stil. Ik dacht aan jou, Kevin. En hoe zalig het is met die mooie maan daar boven de berg. Jij bent mooi, Mary. Ja. Als jij het zegt. Het is alleen verdrietig dat het mooie ochtend niet meer waar is. Als ik wakker word, en moeder en de gan zo op het erf. O, maar vannacht is het heerlijk om erin te geloven. Voor mij blijf je altijd dezelfde. Ook als je oud bent, zul je nog mooi zijn. Ah, dat zeg je s'nachts terwijl de maan schijnt. Zulke dingen zeg je overdag niet tegen elkaar? Ik hou van je. Dat weet ik. En jij? Ook. Maar je trouwt niet met me? Nee. Ik heb het jou zo vaak gezegd, Kevin. Het huwelijk is niet voor de liefde. Het huwelijk is al voor een boerderij en een vast inkomen. En kinderen die naar school gaan en brood in de oven. Wij tweeën zouden arm blijven. En onze liefde zou moe en ziek worden. En is een oude magere kat. Je weet dat ik gelijk heb. En moeder zou het nooit goed vinden. Je praat zo mooi, Kevin. Maar je wilt helemaal niet trouwen. Dat weet je zelf ook wel. Ik. Uh, ik, ik zou een baan kunnen aannemen. Jazeker. En hoe lang zou je me houden? in 14 dagen en de kinderen die moeten eten en de ganzen die gekocht moeten worden en wie brengt het varken naar de markt jij niet jij zou in de kroeg zitten met je hoofd vol gedicht en mooie woorden met je droom over het geluk dat achter de bergen te vinden is ach het gaat niet kevin laten we dan niet over kibbelen kus me Ik hou ook van jou. Dat weet je toch. Oh, je hebt zulke mooie ogen. En je praat zo lief. Oh, ik hou zo verschrikkelijk veel van je dat ik het haast niet uithou. Laten we er van gaan. Waar naartoe? Waar er niet gekletst wordt. Waar geen kwezelachtige oude wijven zijn die eeuwig naar je staan te gluren. Waar we elkaar gewoon kunnen liefhebben zonder pottenkijkers oh, naast ons bed. Zoiets mag je niet zeggen, dat is zonde. Maar Ik kan je niet missen. Na jou kan ik van niemand meer houden, van geen enkel meisje op de hele wereld. Dat zeg je nou? Tot mijn laatste ademsnik, zal ik het zeggen. Als de priester aan mijn sterfbed staat met zijn gebeden en heilige woorden... ...zal jouw naam het laatste zijn dat er over mijn lippen komt. Oh, liefste. Als we oud zijn, kunnen we wijs en treurig zijn. Maar we zijn jong. De maan en de weerspiegelen in jouw ogen die nat zijn van tranen. Ik kan niet. Wat niet? Wat jij nou aan denkt? Ha, niet doen, Kevin. Niet doen, dit is zondig. Kus me. Mary? Ha, Mary, waar zit je? Niet antwoorden. Dat is moeder. Als ik niet antwoord, vermoord ze me. Mary, waar ben je nou? Ga gauw weg, Kevin. Door het bos, dan zit ze hier niet. Oh, alsjeblieft. Ze mag ons het samen zien. Goeienacht, liefde. Goeienacht. Hoe ben je hier, Mary. Ja, moeder. Wat doe je oh. toch? Heb je me niet horen roepen? Ik was zo moe. Ik ben denk ik ingeslapen. Was er iemand bij je? Wie zou er nou bij me moeten zijn? Was Kevin er niet? Wie? Kevin. Die lamzak in zijn versleten kleren. Ik weet best dat hij achter je aan zit, meisje. Hij heeft het laatst tegen Keto O'Meara gezegd toen hij te op had. Ach, dat geroddel. Als er ook het minste tussen jullie is, sla ik je bont en blauw. Daar kun je van op aan. <laughs> Zegt u toch niet zulke gekke dingen, moe? Wat ik te zeggen heb, zeg ik voor je best, dat... dat weet ik. Heet is binnen. Ga met me mee en wees beleefd. Hm. Met de tweeën raken we dat mens gauw er kwijt. Als ze ons allebei ziet geven, houdt ze misschien eindelijk op met de geklet. Ik krijg er nog wat van. De dag was lang, Zolang als God hem heeft geschapen. Alles wordt nou anders is het niet. Wat bedoel je? Ik weet niet precies. Ik, ik voel het. Hoorde je dat? Ja. Oh, het is een wondervogel. Magie noemen ze het. Zelfs de priesters geloven erin. Praat niet zo dom, kind. Ik weet zeker dat we het nou goed krijgen moet. Wij geloven onzin. Bent u daar zo vast van overtuigd? Waarvan? Wat het betekent. Daarvoor nou, bent u toch zelf naar de bisschop gegaan? Ja, zeker ben ik er niet van. Ik geloof dat er soms wonderen bestaan, toverkrachten. Soms heb ik het gevoel dat er vreemde dingen gebeuren in de lucht. Ik weet het niet, kind, ik weet het echt niet. Ach, ze heeft een goede katholieke man nodig... die er een massa kinderen geeft in een door God gezegend huwelijk... Ik zeg maar, trouwen moet ze. Dat zeg ik. Of je gelijk hebt, Kate. Dat vindt Mary zelf ook is het niet, Mary. Ja, mo Die Patrick Kiefer zou een beste man voor haar zijn. Weet ik, maar die vrek van een vader denkt er niet aan. We bezitten toch niks? We zijn maar eenvoudige mensen. Nou, eenvoudig of niet, onze Mary zou een beste vrouw voor hem zijn. Niet waar, Mary? Oh ja, ik wil graag een goed huwelijk voor ik oud ben. Patrick is niet zo aardig, maar... Ik denk dat ik het wel met hem rooi. Natuurlijk, liefje. Hij is een goede partij. Neem dat van me aan. En misschien. Nou er zoveel te doen is over die haan. En dat prettige dingen schijnen te gebeuren. Oh, praat toch geen onzin. Maar kind. ze zeggen toch moet het... Ze zeggen van alles. Ze hebben zaagsel in hun hoofd in plaats van hersens. Het huwelijk is een ernstige zaak, zeg ik maar. Ach, toen ik naast mijn Johnny voor het altaar stond... Lieve hemel, 40 jaar geleden is dat nou. Hm, God, hebben ze ziel. Hij was schraal, maar wel vriendelijk. Het bier stonk uit zijn mond, maar het was een prachtige bruiloft. Het halleluja schetterde in je oren en het koor zong als een troep krolse katten. <laughs> ah, het was zo kwaad nog niet dat huwelijk met Johnny. Hm, verdrietig dat het nou voorbij is. Dat zeg ik ook tegen Mary. Een meisje kan niks beters doen dan trouwen. Mijn Johnny was een echte man. Nou en of. Geen slampamper zoals die Kevin. Kevin is geen slechte jongen. Och, een waardeloze armoezaaier. Ik herinner me zijn moeder nog toen ze de was deed voor de nonnen. Ze hadden niks te eten, maar drank was er altijd in haar. Ik zou ook nooit met hem trouwen. Echt niet. Nou, dat uh, moet er nog bij komen. Die scham... Huh? Wat zullen we nou hebben? Om deze tijd? Ik ga wel kijken. Wat kan het zijn? Ah... Meneer Kiefer, komt u binnen? Moe, het is meneer Kiefer. Goedenavond, meneer. Wat leuk dat u even aankomt. Goedenavond, meneer Kiefer. Ah, mevrouw Romere. Ja, ze wou net weggaan, hè? is het niet, Keet? Weggaan? Oh. Ja, ja, natuurlijk. Het is kinderbedtijd voor een oud mens. Hè? Ja, dat slaat niet op u hoor, meneer Kiever. U blijft altijd even jong. Ja, ik zei net tegen mijn vriendin. Had je te... je sjaal bij je, Keet? Hè? Huh? Nee? Nou, Mary, laat je uit. Wel te rusten, Keet. Uh, ja, uh, wel te rusten. <laughs> Goeienacht, meneer Kiever. Goeienacht. Waar hebben we deze eer aan te danken, meneer Kiefer? Wel. Uh... Een glaasje whisky. Daar zeg ik toch niet mee op. Nou, oh, graag. Haal de whisky, Mary, in de bezemkast. De nieuwe fles, hij staat achter het portret van zijn heiligheid de paus. Ja, moeder. Glaasje voor het slapen gaan is goed voor de spijsvertering. Hm, Houd je lekker warm. Zeker. Mooi meisje, die dochter van u. En lief. Ach. Ze is een best kind, al zeg ik het zelf. 19 jaar, hè? Ja, net geworden. Mijn Patrick heeft het nog alles over de. Hij vindt er een erg aardig meisje. Nou, hij is zelf een aardige jongen. Ik heb zo'n idee dat Mary mag. Maar ja, stille waters hebben diepe gronden. Ze zegt niet veel. Oh nee. Ah, uh, dank je, Mary. Mary. Dat is geen habbekras wat je me daarin schenkt. Nee, we houden niet van mondjesmaat. Stukje cake bij. Graag. Mmm, mm. voortreffelijk. Ja, Mary heeft hem gebakken. Ze kookt uitstekend, Dan zeg ik het zelf. U zal een conijnera moeten proeven. Mm, om water te water Met uien. Ja, gefruit de uien. Om te smullen. Nog een plakje cake? Nee, dankjewel, mijn kind. Het was overheerlijk. Je moeder heeft alle reden om trots op je te zijn. U bent erg vriendelijk, meneer Kieven. Vergis ik me, of was dat de jonge Kevin die ik hier in het bos rond zag wandelen? Kevin? Hm? kan zijn, we zien ze weinig met zijn familie, hè? u weet hoe dat gaat. Inderdaad, ze zeggen dat hij een aardige jongen is, een beetje wild. Ga je wel eens met hem om, Mary? Af en toe, niet veel. Ik geloof, meneer Kiefer, dat de hart ergens anders heen trekt. Ah oh, ja, maar die meisjes, zegene, ze doen nooit de mond open. Nog een glaasje, meneer Kiefer? Een kleintje dan, kindlief. Oh, oh, zo is het genoeg, zo. En een scheutje water. Mm -hmm. Zo, dankjewel. Op jullie gezondheid. God zegen ons allemaal. Amen. Amen. Amen. En, Therese, hoe staat het met je beroemde aan? O, oh, meneer Kiever, u houdt me voor de maal. Hij heeft vanavond gekraaid, huh? toen hij het derf opkwam. Werkelijk? Ja, nou, en of. Heel raar. Hij kraait anders nooit s'avonds. Ja, ik, ik begrijp het niet goed. Het, het was net een trompet, zo helder. Net als in de kerk wanneer er een bijzondere ceremonie is of zo. Ik heb niks gehoord. Haha, maar ik wel. Mary, Mary, wees liever, ga even kijken of de kippen in de ren zijn. Je kunt tegenwoordig niet voorzichtig genoeg zijn met al die vossen s'nachts en de stropers. Zo is dat. Ja, moeder. Als je met een stel hersens, hmm. zo jong als ze is. Ja, ze heeft Latijn gestudeerd. En rekenen en, en dansen op de kloosterschool. Ze kreeg een bewijs van goed gedrag toen ze van school ging. Na de dood van haar vader is ze een engel geweest voor mij en haar broertje. Niets is er ooit te veel. Dat hoor ik graag. Therese, ik zal er niet langer omheen draaien. Ik ben zeer ingenomen met je dochter. Hmm. Ik zou graag zien dat ze met mijn Patrick trouwde. En dat is de waarheid. Hij is erg op haar gesteld. Hij wil ook met haar trouwen. Toen hij erover begon, vond ik het eerst wat moeilijk... maar ik ben van mening, als u er ook zo over denkt... dat uh, materiële dingen niet in de weg mogen staan... als het gaat om de liefde tussen twee jonge mensen. Zo ja? is het. Ik weet zeker dat Mary erg op hem gesteld is. Ze had het er nog pas over. Een betere man, zei ze, kan een dorpsmeisje niet krijgen... Ja, en ze had tranen in de ogen, die kleine schat. Ze zat stilletjes te huilen. Die lief het. We zijn het dus eens. Ja. En Mary... Oh, die zegt, ja, daar kunt u gerust op zijn. Als hij het een beetje aardig vraagt, zegt ze ja. Dacht u juist? Vast en zeker. En Kevin? Och, dorpspraatjes, meneer Kiever. Vergeet het maar. Ja. Yeah. Ja. Nog een glaasje? Uh, nee, ik moet u gaan, Zegt u Mary trusten van me? Dank, Therese. Dank, meneer Kiever. N Noem me Siemens. Oh, graag, Siemens. Hm. Eh? Zeg maar, vertel eens, hoe komt het dat je zo ineens van gedachten bent veranderd? Dan vraag je me iets. Kijk, toen ik vanochtend wakker werd, hoorde ik jouw haan kraaien... en plotseling stond ik er heel anders tegenover, hè? Het drong ineens op door dat ik het huwelijk tussen die twee... zo gauw mogelijk in kan en kruiken wou hebben. Een wonderlijk dier. Heel vreemd. Bijzonder vreemd. Uh, geloof je werkelijk dat Mary hem hoorde kraaien toen ik het binnenkwam? Nou, zeker. Mary ligt nooit. Ze is geen meisje dat draait en konkelt. Uh, als hij nou een ei legde... Nou, oh, wat dan? Zouden eenvoudige mensen zeggen dat het een soort voorteken is? Oh, dat zouden ze zeggen. Maar <gachten> wij niet, er of ons maakt zoiets geen indruk. <hée> oh, nee, je zinus. <occurs> hij heeft een ei gelegd, net, en zit erop als een broedse kip, zo tevreden. God, zijn geblezen. Mark, oude zuip, voor word wakker. Ben je nog in het <excitedEt> nest? Is al elf uur. Hij Roes, nog niet uitgeslapen? Uh, wie is daar? Morgen stond het goud in de mond. Oh, jij bent het ook oud. Een mooie journalist, ben jij. Het hele dorp had kunnen aanbranden zonder dat er een woord van in de krant kwam. Oh, hou je eens mooi, man. Ik, uh, ik heb nieuws voor je, meneer Shakespeare. De kroeg is open. Nou, en? Ook ben je ziek? Niet dat ik weet. Ik zou verdoemd zijn als ik iets van je begrijp. Nou, verdoemd ben je toch al. Wat moet je? Ik, eh, ik heb een nieuwtje. Ben je niet nieuwsgierig? Niet bijzonder. Nou ja, maar zeg het toch maar. Maureen is terug. Maureen? Ja. Waarom zeg je dat niet dadelijk? Hoe weet je dat? Ik heb haar gezien. Waar? Op straat. Trotser en mooier dan ooit. Trek je ze onder ze pak maar aan. Ze kijkt toch niet naar me? Dat weet je nooit. Ik heb zo het idee dat ze niks liever wil. Maar ik wil niet. Lafant. Ik sla je zo meteen je hersen in. Nu ga je gang. Heb je dat werkelijk gezien? Morin in eigen persoon. Nee, moest sta maar bij. Ja, en dan nog iets. Wat? Ik was vanmorgen in het paleis van de bisschop. Ik moest nog het een en het ander aan zijn nieuwe kleren doen. En toen hoorde ik dat hij grote belangstelling heeft voor Therese's Haan. Hij stuurde de paterapa voor een onderzoek. En weet je, Max. Max! Ja, Max, weet je, hij is er helemaal vol van. Het laat hem gewoon niet meer los. Hij kan over niks anders meer praten. Hij lijkt wel, keet meer. met een bakersprookjes. Het? het is niet waar. Pater Koran moet naar Therese toe om erachter te komen of de haan weer een teken heeft gegeven. Een orakel noem je zoiets. Je weet wel een, een teken wat er gaat gebeuren en, en wat je moet doen. Eindelijk. eindelijk? Het schandaal, man. Bijgeloof en autoriteit, het vreemde verhaal van het Iersdorp. Ik zie de kranten koppelen in Dublin. Jij krijgt 10% commissie van me voor je tip. Als je mijn naam niet noemt. Ik laat jou naar buiten. Kun ik er berekenen? Ja, laat me met rust. Ik ga beginnen. En eh, eh, eh, moeder. Die kan wachten tot ik beroep ben. Desmond, waar zit je, Desmond? Hier, moeder. Wat ben je aan het doen? Ik Ben even gaan kijken of alles goed is met de bisschop. De bisschop? God in de hemel, die is toch niet hier? Ach, wel nee, moeder. De haan. Ik heb hem zo lang niet horen kraaien. Ik maak hem ongerust. Kindje, mag de haan niet bisschop noemen? Dat is heel onerbiedig tegenover de kerk. En je bent nog wel misdienaar. Ja, maar hij is een bisschop, Moe. Met zijn mythes zijn rode kam. Hm, net een mijter. En zijn stem klinkt of hij een litanie bidt. In godsnaam, hou je mond. Je brengt ons nog allemaal tot schande. Waar is je zuster? Oh, die staat bij het hek met een geestelijke te praten. Een geestelijke? Ja. Weet je dat zeker? Ja, natuurlijk weet ik het zeker. Oh, kijk maar, daar zijn ze. Dat ziet hij er treurig uit, hè, Moe. Helemaal niet. Dat is vroomheid. Knappe man, godzegen hem. Moe, hier is Pater Koren. Hij komt van de bisschop. Dag, eerwaarde. Hoe maakt u het? Ik hoop dat ik u niet lastig val. Hebt u even tijd voor me? Natuurlijk. Ja, Wilt u binnenkomen? Mag ik u een kop thee aanbieden? Ik ga de bischop voeren. De bischop. Och, een grapje van hem, eerwaarde. Ga met de eerwaarde naar binnen, Mary. Ik kom zo. Jij verdraaide jongen. Oh, een kop thee, eerwaarde? Nou, dat mag ik niet afslaan. Of bier? Liever bier. Nou. Wel ja, eerwaarde... Bier heeft nog nooit een christenziel geschaad. Daar hebt u gelijk in. En, waarde, wat kan ik voor u doen? Ja, het gaat om een iets wat delicate kwestie. Hè? De bisschop? Ja. Ah, en ah, nee. Zo'n vrome man. Zeker. Ik hoop dat monseigneur niet boos was dat ik zo bij hem binnen Oh, no, monseigneur is nooit boos. Nee, hè? Nee, maar mijn bezoek hier, daar moet ik wel even de nadruk op leggen, is geheel onofficieel, hoor. Ah, heerlijk. Om je de waarheid te zeggen, monseigneur weet daar niets van. Ik vrees zelfs, als monseigneur van deze stap afwist, hij die niet zo goedkeuren. De consequenties kunnen namelijk zeer onaangenaam zijn voor verschillende mensen. Ja, ik begrijp het. U kunt ervan op aan dat wij niet zullen zeggen. Geen woord. Natuurlijk, dat spreek ik vanzelf. Ja, we leven in een moeilijke tijd. Mm -hmm. Heel moeilijk. Verschrikkelijk u, u moeilijk. U zegt het, u zegt het, ja. U hebt hier maar een kleine boerderij, niet u? Niet meer dan een ezel, een paar kippen. U weet hoe dat is... Mijn dochter gaat trouwen. Ach, ik ben blij dit te horen. Mijn gelukwensen. wensen. Dank u, eerwaarde. Mary, lieverd, geef de pater nog een flesje bier. Oeh, zo heus. Ach, nog eentje kan geen kwaad. Op de bovenste plank, Mary. Ja, moe. Klim maar even op een stoel. Mag dat, eerwaarde. Waarden? Nou, Zal ik je even vasthouden. <lacht> ja, graag. De stoel, wilt. Ik heb hem. Wat vliegt de tijd, hè. Het lijkt pas gisteren dat ze een klein meisje was. En nu... Inderdaad. Charmant, charmant. Hè? Tja, waar gaan de tijden naartoe? Hè? Om maar een voorbeeld te noemen. De kerk in dit bisdom staat voor grote uitgaven. Ik ga niet buiten mijn boekje, als ik u vertelde, door al jarenlang verzoekschriften indienen om een kleine bijdrage voor ons bouwfonds los te krijgen. Het dak van de kerk lekt. Dat heb ik volledig winter al gemerkt. Ja, naar mijn mening. Zo het paleis van monseigneur... Toch de majestetelijke grootheid van de kerk past een volle representeren indien er nog een kleine vleugel zou worden aangebouwd. Het is treurig dat de kerk zich in een tijd van algemene sociale nood door een dergelijke uitgave gedwongen ziet. Maar helaas, armoede zal er altijd zijn onder de mensen. Ach, tegen wie zegt u dat? Zalig zijt gij, arme. Want hun behoort het koninkrijk gods. Zo is het, God zijn gezegd. Amen. Amen. Och, we redden het wel. We hebben zes kippen, iedere dag eieren en dan de kuikens. Ja, ik heb me laten vertellen dat u hoeken, een... dat u een haan hebt. Och ja, die was ik vergeten. Nou, hij is vrij belangrijk voor uw toekomstplannen, mag ik aannemen. De, nou ja, tenminste wat de boerderij betreft. Ja, dat wel... Monseigneur was ook zeer geïnteresseerd in hetgeen u over dit vreemde wezen vertelde. U begrijpt echter wel een bepaalde mening. Kan Monseigneur zich over deze kwestie natuurlijk niet vormen? Hey, natuurlijk niet. Een zo wijze, heilige man. Inderdaad, bijzonder wijs. Men zegt dat Monseigneur zeer gesteld is op uw oordeel. Ach, ik, ik doe wat ik kan. Maar die vogel, die, een, die haan van u, heeft die vandaag al een ei gelegd? van een ei. Ja, het is merkwaardig. Ja. En uh, heeft hij nog uh, gekraaid ook? Ja, toen u het hek opende. Heel hard. Het klonk als een klok. Ik had hem nog nooit om deze tijd horen kraaien. Ik heb er niets van gehoord. Als je de geluiden op een boerderij niet kent, dan hoor je het niet. Gisteravond, toen ik... Toen meneer Kiever hier was en mijn verloving besproken werd, toen heeft hij ook gekraaid. En hoe? Een gekke haan. Je kan er geen pijl op trekken. Het is dagenlang stil als een muis en dan ineens. heel vreemd, interessant. Hè? Tja, ja, dat, dat zal monsieur plezier doen. Of liever gezegd, het zou monsieur plezier doen. Hij weet immers niet van mijn bezoek. Nou, ik zou zeggen, welterusten, uh, beste vrouw. En uh, mijn dank, ik heb veel gehad aan dit onderhoud. Uh, Mary, ik zal de zegen van monsieur vragen voor je aanstaande huwelijk. Oh, dank u, heerwaarde Zal ik u de boerderij nog even laten zien? Nou, dat is beter van niet, ik moet oppassen. Ze spreken toch al zo gauw kwaad. Zoals u wil. Ik breng u naar het hek. Oh, dank je, kind, dank je. Tot weerzins. Tot weerziens heerwaarde Kijk u uit voor de plassen bij het kippel? Dat, dat zal ik zeker doen. Heilige moeder God! Heeft ze dat gezegd, pater? Ja, monsieur. De haan heeft gekraaid? Ja. Toen u binnenkwam? Het klonk als een klok. En een eigen leg? Dezelfde ochtend. Ik ben niet bij gelovig. dat weet u, pater. De kerk heeft bij geloof altijd verurdeeld. Maar een beetje... speculatie. Hoe denkt u daarover? Speculatie? Een gokje. Mag dat? Een gokje, Corwin, is theologisch gezien inderdaad van de wil. Het gaat daarbij om een kans, niet om een keuze. Waar er geen sprake is van keuze, bestaat er geen morele verplichting. Neem nou twee vliegen die tegen een muur opkruipen. Wie is het eerst boven? Ik begrijp u niet. Corwin, je bent traag van begrip. Je hebt toch moraaltheologie gestudeerd? Ah, natuurlijk. Nou dan. En, waar was ik gebleven? Bij het opkruipen tegen de muur. Ja, ja. De vliegen. Luister goed. Wanneer ik zeg dat ik het ga riskeren... en de secretaris van de kardinaal morgen om geld ga vragen... dan betekent dat geen morele keus... dat ik door niets beïnvloed word. Niet door de haan? Beste pater. Je bent werkelijk komisch. We leven in de 20ste eeuw. Zelfs hier in Ierland. Niet in de vijftiende. De haan kraait, de haan legt eieren. Dat is zo. Hm. Bijzonder merkwaardig, maar het is nu helemaal zo. Ja. Een ander ding is... Ik heb morgen een gesprek met de secretaris van de kardinaal over onze financiën. Hm. Dat staat er geheel buiten. Althans, van zedelijk standpunt uit bekeken. Die twee feiten hebben geen kozaal verband. Of u begrijpt wat ik bedoel? Ik kan uw gedachtegang niet volgen. Allicht niet, anders was je best opgewonden. geworden. Hm. Spijt me, pater. Je, je hoort mij nu ook kraaien. <laughs> Heer Waarden, is de bischop thuis? Goedenavond Odout. Hebt u een afspraak? Nee, maar het is dringend. Ja, Monseigneur heeft een vermoeiende dag achter de rug. Ik ook. Nou, komt u dan maar. Maar blijft u niet te lang. Gaat het door een persoonlijke kwestie? Wat bedoelt u, voor hem of voor mij? Ja, voor u natuurlijk, meneer Odout. Nou, valt u mee maar. Monseigneur, is meneer Odout. Kom binnen, Odout. Geen kruiperij, man. Kussen van de bisschoppelijke ring is een kwestie van beleefdheid, niet van vernedering. Ik ben een zondaar, God helpen mij. U vertelt mij niets nieuws. Als we niet allemaal zondaars waren, dan zouden wij mensen bijzonder onaantrekkelijk zijn. Heb je behoefte aan een biecht? Daar gaat het niet om. Je kunt dus met je zonde leven. Ik heb u iets te zeggen. Nou, ga zitten en neem een sigaar. U kunt gaan, pater. Ik roep u voordat ik u nodig heb. Goed, monseigneur. Wel, Oudard? Ja, ziet u... Ik, ik zal uh, je vuur geven. Oh, dank u. Trekken, Oudard. Niet blazen. Het gaat om Therese's haan. Juist, yes, ja. Yeah. Ik heb mijn mond voorbij gepraat. En nu zit je met de brokken. U zou het niet beter kunnen uitdrukken. Kletskous die ik ben, heb ik Max verteld. Ogenblikje, een blikje, wie is Max? Niet de bekende revolutionair naar Nee, Mark Swenton. Aha. Hij is journalist. Katholiek? Nee, een duivels atheïst. Juist. Wat heb je tegen hem gezegd? Dat u zich voor de magische haan interesseert. Dat heb je gezegd? Ja. En u gaat haar een artikel publiceren... waarin hij de dubbele moraal en de hypocrisie... De wat? De, de... de van de kerk aan de kaaksta. Precies. Hoe raadt u het zo? Goddelijke inspiratie... Of kennis van de menselijke natuur doet er niet toe. Zijn helse stem zal altijd in alle hoeken van Ierland doordringen. Ik heb het artikel gelezen. U zou er de koude koorts van krijgen. Die verhelpt, dat hoop ik toch niet? Ik verzeker het u. En morgen die bespreking met de secretaris van de kardinaal. Voor subsidie. Hij ik me toch al graag tegen. Wij zullen iets moeten doen. Niet waar, uh, Oudard? Ja. Laat me daar denken. Wie is de meest invloedrijke man van het dorp? En meneer Kiever, zonder twijfel, met al zijn geld. Kent hij Phantom? Oh ja. Mm. Dat artikel mag niet gepubliceerd worden. De zoon van meneer Kiever, Patrick, gaat met de dochter van Therese trouwen. Het is al voor elkaar. Patrick moet alleen nog merite een huwelijk vragen. Mm, dus het laatste wat Kiever wil is dat Therese in een schandaal betrokken wordt. Hij zou er alles voor geven om dat te voorkomen. En hij is rijk? Poeprijk. Marijke mag geen moeite hebben om door het oog van een naald te kruipen. Als je er eenmaal deur is, kan hij een bruikbare vriend worden, vind je ook niet? Geen twijfel aan. Deze venten. Zit hij in bepaalde moeilijkheden? Heeft hij problemen of zo? Nou, Maureen bijvoorbeeld. Maureen? Zijn ex-minnares. Ja, ik vraag excuus voor het woord. Ze is vandaag teruggekomen. En geeft het niet toe. Hij stapelt gek op haar. U bedoelt hij zou de relatie weer willen aanknopen om het uh, tactvol uit te drukken? Hij is zo heet, als een bok. Dat is zakker. Ik vraag excuses voor het woord. Toepasselijk doet, doet dat. En hoe denkt zij erover? Daarover? Ja. Net als hij, als hij wat geld had, of een vaste baan, zou ze morgen met hem trouwen, maar ze kan geen kat in de zak. Zo zijn de er wel. Hoe weet je dat die vader zo over denkt? Net heeft meneer Kiever me verteld. Die kent hij dus ook. We kennen elkaar allemaal. Weet hoe klein het dorp is. Heeft meneer Kiefer telefoon? Ja. Schrijf het nummer dan voor me Dank je. Meer heb ik niet nodig. Als ik een linkje voor je kan krijgen, dan zul je het hebben. Zo niet, dan moet je me zegen maar voor lief nemen, noordat. Nou, alsjeblieft. Geen kruiperij. God zegenen nu, monsieur. Ik zal je uitlaten. Uh, dank u, monsieur. Ik heb u een moeilijk pakket gebracht, hè. U blijft er maar toch niet op aankijken? Zin. We zijn allemaal zonder, hè. Maar weinig zulke goede kleermakers als jij. Dat is de hoofdzak. Hm. Is dat jouw auto? Ja, een oud karretje. Nou, als het maar rijdt, hè. Tot weerzins, zodat... Max! Mag ik binnenkomen? Max! Wie is het, hè? Ik lief het. Maureen! Niemand anders. Kom binnen, Maureen. Je ziet er fantastisch uit. Dank je, Max. Geef je me geen zoen? En hoe? Zoen toch zo fijn? Hè? Oh, ik heb je gemist, mijn engel. Ik jou ook. Waarom ben je weggegaan? Ben ik niet goed voor je geweest? Ja, dat was het niet. Maar je had geen baan. Je zat maar de hele dag in je hemdsmouw. te zuipen, dat zweetje langs de slapen liep. een beschaafde vent. Juist. Wat heb je al die tijd uitgevoerd? Oh, het een en ander. Zeker meer het ander dan het een. Ah, begin nou niet dadelijk weer, hè? Heb je nog wat geschreven? Hou zeik voor de krant. In dit achterlijke door de zwartrokken verpeste gat gebeurt er nooit iets. Oh, nee? Dat wil zeggen, ik heb nu een moordverhaal. Oh, bedoel je over Therese en Raan? Hoe weet jij dat? Het hele dorp heeft het erover. Van wie heb jij dat? O, onder andere van meneer Kiever, als ik niet vergis. Oh, die... Hij is erg op je gesteld. Dat heeft hij vanavond nog tegen me gezegd. Al ben je een atheïst, zei hij. Je hebt een hart van goud en een goed stel hersens. De gierig <laughs> Dat mag je niet zeggen. Hij heeft... Uh... Wat? Beloof je me dat je niet boos wordt? Hij zei vanavond dat als wij tweeën zou trouwen... fatsoenlijk en zo, weet je wel dan geeft hij je een baan als chef op zijn kantoor twintig pond per week en een extraatje met kerst en op de verjaardag van de russische revolutie heeft hij dat gezegd ja ik neem geen weldadigheid aan hoeveel twintig o, wat vrek onder de vijfentwintig doe ik het niet maar dat geeft hij je zo daar ben ik van overtuigd nou ja doe dan maar hij mag zich gelukkig prijzen en werkkracht te krijgen zoals ik dat vind ik ook dus betrouwen? wil je dat graag Ach, ik wil trouwen en lekker leven zonder zorgen. Oh, Maureen, wat ben je mooi. Als we trouwen, kunnen we wettelijk vrij. In de kerk? Met al die poespas? Priesters en gezang in de hele bliksemse boel? Mm -hmm. God bewaar me dat het zo ver met een marxist moest ja. komen. Akkoord. Akkoord. Ja. Zoen me. Maar goed. Mm. Is het zo goed? Mm. Ja, zalig. Hm? Max? Ja? Publiceer dat artikel niet. Waarom niet? Het is een meesterwerk. En het kan me niet schelen of het een meesterwerk is. Ik weet alleen dat er rotzooi van komt. En dat ik er niet aan denk met je de trouwen als je het inzendt. Meen je dat nou? Of ik het meen. Goed, ik stuur het niet in, mijn engel. Ik heb liever jou dan eer en roem. Ik ben krakzinnig op je. Hmm. Hoor je de klokken? Ze luiden voor ons huwelijk. Ja, verdomd. Alle klokken in Ierland luiden voor mij en voor jou. Jij onmogelijk mens. Jij grote schat van me. Hmm. Heet het gerecht? Kokova, pardon? Ja, ja, ja. ja. Het ziet er heerlijk uit, hè, monseigneur. Mm, zal ik voorsnijden? Ja, maar graag. Ga nu hangen. Wat een enorm beest. En zes kuikens achtergelaten. Er is heel veel voor de kerk over. Ik krijg trek. Ja, een koddig einde heeft deze zaak genomen, vindt u ook niet, monseigneur? Ieder einde is koddig. Zelfs de dag des oordeels zou wel eens een grappige, blijde, feestelijke dag kunnen worden, denk ik vaak. Oh, oh, zulke woorden verkondigt u niet van de preekstoel. Mijn woorden op de preekstoel en mijn woorden bij een schotel gebraden haan zijn niet over één kant te scheren, pater. Nee, nee, natuurlijk niet, monseigneur. Ik heb zo het idee dat het zonder is om dit dier te eten. Ja, ik voel me min of meer schuldig. U hebt het te eng geweten, monseigneur. Wat men niet kan zeggen van dit beest. Hij hield zich aan God nog gebod. Draaide en legde eieren tegelijk. Maar ik kon dit geschenk van Therese moeilijk afslaan. Geen geschenk om te versmaden. Nee, inderdaad. En niet te vergeten, de mensen beschouwen hem als een magisch wezen. Dat ons bijna in grote moeilijkheden had gebracht. Op de een of andere manier was de aan magisch pater. We hebben door hem allemaal gekregen wat we wilden. Mary een echtgenoot, uh, Maureen heette ze toch hm? zo, ja. Haar minnaar en wij een prachtige bijdrage voor ons bouwfonds van meneer Kiever. Zelfs de beruchte, Max Fenton wordt een kapitalist die in een bedrijf gaat werken. Ik wou dat al onze gebeden zo makkelijk verheurd werden. Wat weet u toch veel, monseigneur? Ik weet praktisch niets, pater. Het besef dat men niets weet, is misschien het begin van alle wijsheid. Thank you.